Daar hangen al die vlaggetjes, daar zijn de kraampjes met eten en drinken. Daar staat een uh, lange tafel uh, midden op de straat. Kennelijk is er heel veel behoefte van Londeners om naar zo'n straatfeest te gaan. De traditionele manier om zoiets uh, te vieren. Maar er zijn maar heel weinig straatfeesten georganiseerd in de stad. En daardoor uh, is het hier vreselijk druk. En daardoor gaan de mensen hier het niet halen. I know, we wel. We kijken het op een iPhone. So. It on the screen, uh... Er heeft iemand een iPad bij zich en die houdt ze in de lucht. En het lukt om een beetje schokkerig de beelden van, uh, van de Abbey binnen te krijgen. En zo staan die mensen die gekomen waren en ze juichen ook als ze de gasten zien. En zo kijken de mensen die hier in de rij stonden om naar dat ene straatfeest te gaan. Staan ze allemaal te kijken naar een mini schermpje. Maar het mag de pret niet uh, bederven. Het is niet altijd over de ceremonie, het about... is over... The atmosphere. <laughs> het gaat ook helemaal niet om uh, die ceremonie. Het gaat om de sfeer hier. Yeah, Matthijs van der Wiel was dat dus net buiten het centrum van Londen. Ondertussen nog het gezang in Westminster Abbey. Arjen is het bruidspaar inmiddels al terug. In de kerk? Nee, is nog steeds in de kapel van Edward de Beleider. We zagen net even ook een blik op de choir achter het koor waar leden van het kabinet zitten, ook leden van de oppositie. Ja, de opvallende afwezigen natuurlijk vandaag... waar de hele week al over gesproken wordt... zijn Tony Blair en Gordon Brown. Er was toch wel enige politieke ophef over... omdat wel de twee voormalige conservatieve premiers... John Major en Margaret Thatcher waren uitgenodigd. Maar Thatcher eh, was een, uh, uh, vanwege haar slechte gezondheid... toch niet gekomen. Nu zien we... Uh, Prins Charles en Camilla en de ouders van Catherine naar buiten komen. Het paar zelf is nog in de kapel van Edward de Berlijn. We zagen ook even de blik van Prins Philip. Het leek even alsof hij in slaap gevallen was. Zou het dan toch? <laughs> uh, ja, de, de, de, als je, had kon er je wat toch geld moeten op wennen, Hieke? Nou, hij, hij, is, nee, hij is wakker. Zij hij heeft zijn is wakker, ogen open. Gelukkig. Ja. In ieder geval weer wakker geworden omdat Charles komt. Zeg Arjen, ik zeg ondertussen even dat het nieuws van 1 uur wordt uitgesteld. In verband met het huwelijk dus van Prins William en Kate. Dat is gesloten. Ze zijn nu nog in de kapel. Komen zo terug naar Westminster Abbey. En wat gaat er daarna gebeuren, Arjen? Ja, natuurlijk krijgen we dan uh, het einde van deze dienst. Die nog ongeveer een kwartier zal duren. Dan krijgen we de processie van de bruid en de bruidegrom. Gevolgd door uh, Pippa, de maid of honor, de zus van Catherine. En de bruidsmeisjes en bruidsjongens. En natuurlijk dan naar buiten toe. De parade vanaf uh, Westminster Abbey door uh, Whitehall. Uh, de mall richting Buckingham Palace. Waar de koningin een receptie zal organiseren van 650 gasten. Ja, dat is het moment waar we natuurlijk alle Britten buiten op hebben gewacht. De honderdduizenden die buiten langs de route staan om een glimp op te kunnen vangen van het nieuwe stijl. En houden die het nog altijd droog, Arjen, buiten? Ja, tot nu toe eh, hebben we geluk gehad vandaag. Want de voorspelling was dat het eh, zou regenen vandaag. Dat kan natuurlijk nog steeds gebeuren. Alleen de weersvoorspellingen waren wel zo dat het waarschijnlijk... in de ochtend en het begin van de middag weliswaar bewolkt zou zijn. Maar geen regen. Die regen gaat waarschijnlijk wel komen later op de middag. Maar ze zijn waarschijnlijk net op tijd in Buckingham Palace straks om dat te missen. En dat biedt dus de gelegenheid voor de State Open Lando. De open koets, gebouwd in 1902. Waarin ook eh, Prinses Diana en Charles eh, vervoerd werden na hun huwelijk. Eh, zodat de toeschouwers een volle blik kunnen werpen op het stel. Als dat niet gebeurt, mocht het gaan regenen, dan staat de glazen koets klaar. Zodat het stel in ieder geval droog blijft. Hikki Jippes, we hadden het net uitgebreid over het uh, wapen van de familie. Waar uh, veel over is nagedacht. Uh, waar ook veel over is nagedacht, dat zijn de titels voor William en Kate. Uh, in ieder geval hertog en hertogin. Van Cambridge. Hoe, hoe zijn ze daar opgekomen? Lag dat van tevoren vast? Er zijn een aantal uh, titels waarvan de houders op een gegeven moment door de eeuw heen uh, uitsterven. Die lijn kan dan niet worden uh, voortgezet. En die titels die komen dan terug bij de kroon. In dit geval in, in de Engelse situatie bij de koningin Elizabeth die in dit geval ook zelf kan beslissen... of ze die titels aan iemand anders weggeeft. Het is de gewoonte dat uh, haar kinderen aan de vooravond... van hun huwelijk een dergelijke titel krijgen. Uh, prins Charles is natuurlijk al als troonopvolger... al als de Prince of Wales uh, geboren. De tweede zoon wordt altijd de hertog van York, de Duke of York. Uh, prins Andrew... Voor uh, Prinses Anne was er niks, maar die heeft een soort strik om haar titel gekregen. Die werd op een gegeven moment Prinses Royal en de jongste... Uh, zoon van Elizabeth dat is de uh, Earl of Wessex, een iets mindere titel geworden. Zij zijn hertog en hertogin, voortaan van Cambridge... maar tegelijkertijd ook om iedereen in het Verenigd Koninkrijk uh, gerust te stellen... de Earl of Strathern dat is een Schotse titel... en baron van Carrick Fergus, en daarmee zijn de Ieren weer heel erg blij. Dus ze hebben aan alles gedacht. En nu dadert de dienst toch echt zijn einde. Uh, Prins William en Prinses Catherine uit de kapel gekomen. De trap af van het hoge altaar. En scheiden nu voort richting de westelijke Great Door. Waar ze ook binnen zijn gekomen. En vanuit daar zal de processie uh, verder gaan, naar buiten gaan. En dan zien we dus of inderdaad de open koets dan wel, de gesloten koets, uh, uh, klaar staat. Ja, met het weer dat er nu is, lijkt me dat het de open koets gaat worden. Maar we kunnen het elk moment gaan zien. Uh, het paar wordt nu gevolgd door de bruidsmeisjes en de bruidsjonkers... die zich opvallend goed gedragen hebben. En dat zeg ik omdat een berucht uh, voorval... toen prins William zelf nog een kleine jongen was... bruidsjonker was bij, geloof ik, het huwelijk van zijn oom, prins Andrew. En hij tijdens de dienst zijn tong uitstak en gekke gezichten trok. Ja, dus uh, er was even de vraag, moeten we dat wel doen? Prins Anne bij haar tweede huwelijk had besloten... om geen kinderen als bruidsjonker en bruidsmeisje te hebben. Prins William en Catherine hebben duidelijk anders besloten wilde wilden dat ze hun neefjes en nichtjes en de kinderen van hun beste vrienden een, uh, ja, een prominent onderdeel waren van deze dienst. En het zijn voorbeeldige kinderen tot nu toe.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 ...prinses Catherine moet ik nu zeggen natuurlijk. En ze maken zich klaar voor de processie. Die processie zal vervolgens gevolgd worden... ...door een ap aparte processie van de koningin... ...waarin de koningin en prins Philip naar voren zullen lopen. En die zullen natuurlijk ook in een koets plaatsnemen. In totaal staan er vijf koetsen klaar. Een koets voor de bruid en bruidegom, Een koets voor prins Harry en de uh, maid of honor, Philippa Middleton... En natuurlijk uh, een koets voor de koningin en prins Philip. En an een aparte koets voor uh, prins Charles en Camilla. En de ouders van Catherine die samen dus in één koets zullen plaatsnemen. En die stoet zal dan langzaam vertrekken. En nu komen ze buiten de klokkenluiden van Westminster Abbey. De klokken die de komende vier uur non-stop zullen horen om het nieuws bekend te maken dat prins William en prinses Catherine getrouwd zijn. Kijken naar elkaar. Lichte glimlach. We horen al zachtjes ook het gejuich van het publiek. En het wordt inderdaad de open koets, de State Landau. 1902, de koets die ruim een eeuw geleden gebouwd werd. Speciaal voor de koninklijke familie. De koets ook waarin prinses Diana en prins Charles plaatsnamen na hun huwelijk. En het biedt de gelegenheid voor alle mensen die gekomen zijn. En de wereldpesten natuurlijk, die we nu achter zien staan op lange rijen. Vijf treden hoog. Want dit wordt uitgezonden in 180 landen. En de verwachting is dat ongeveer 2 miljard mensen wereldwijd dit zullen volgen. En dit is natuurlijk een belangrijk moment voor de mensen die heel de dag... of sommige mensen al sinds afgelopen dinsdag eh, hebben staan wachten om dit mee te maken. Want dit is natuurlijk het moment waarop ze een nieuwe prinses zullen zien. Zij gaan door Londen. U hoort het klokkengelui. De prins en de prinses in de open koets. Wij gaan er even uit met dit Radio 1-journaal voor het nieuws. Het uitgestelde nieuws van 1 uur. Daarna zijn we nog bij u terug tot 2 uur. Want er is nog een hoop te bespreken over dit huwelijk. Tot zometeen. Het NOS-journaal. Boot. Prins William en Kate Middleton getrouwd... ChristenUnie-leider André Rauwvoet verlaat politiek. Lintje, Linda de Mol en Noraly Beyer. De British prins William en Kate Middleton hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat deden ze aan het begin van de plechtigheid in Westminster Abbey. William Arthur Philip Louis. Wilt thou have this woman to thy wedded wife... to live together according to God's law in the holiest state of matrimony? Catherine Elizabeth.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 De kerk is gevuld met zo'n 1900 gasten. Onder hen zijn beroemdheden uit de sport, politiek en entertainment. Zojuist is het bruidspaar begonnen aan een rit in een open koets... van de kerk naar Buckingham Palace. Langs de route staan honderdduizenden mensen. ChristenUnie-leider André Rauwvoet verlaat de politiek. Op 17 mei gaat hij weg uit de Tweede Kamer. Hij zei vanochtend dat hij toe is aan een nieuwe balans in zijn leven. Gezin en familie verdienen het dat ze niet voortdurend op het tweede plan staan... zei Rouwvoet. Hij heeft zich de afgelopen tijd afgevraagd of hij nog wel hetzelfde heilige vuur heeft... als bij het begin van zijn politieke loopbaan. Daarbij speelde ook mede discussie in de partij over de koers. Een deel van de achterban is kritisch over het profiel van de ChristenUnie. De erkenning door de achterban van de ChristenUnie is afgenomen, zei Rauwvoet. Zowel bij de verkiezingen voor de Kamer als voor Provinciale Staten heeft de partij verloren. Dat vereist dus ook alle ruimte voor een open reflectie op de achterliggende jaren...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 Rauwvoet heeft 17 jaar in de politiek gezeten, het grootste deel als lid van de Tweede Kamer. Eerst voor de RPF, later voor de ChristenUnie. In 2002 werd hij fractievoorzitter. Van 2007 tot vorig jaar was hij vicepremier en minister voor Jeugd en Gezin in het kabinet Balkenende Vier. Als fractievoorzitter wordt hij opgevolgd door Kamerlid Arie Slop. Rauwvoet weet nog niet wat hij gaat doen.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 Zo'n 300.000 werknemers in ziekenhuizen gaan in de komende jaren 5% meer verdienen. Bonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao. De loonsverhoging wordt verspreid over drie jaar. Verder wordt de eindejaarsuitkering opgebouwd tot een volledige dertiende maand. Vakbond Abfacabo is tevreden met de cao. Het is toch een hele lastige periode om, om in de publieke sector goede cao's af te sluiten. Omdat ja, wij worden als advocaat van FNV toch veel al geconfronteerd met de nullijn, en uh, ja, wij wilden voor een van de grootste CEO's in de zorg wel heel graag een, een resultaat neerzetten, ja, wat uh, in ieder geval er ook toe leidt. Dat de sector voor nieuwe mensen die in de zorg willen gaan werken ook heel interessant is. In de nieuwe CAO krijgt ouder personeel meer mogelijkheden om af te zien van onregelmatig werk en worden de jeugdschalen geleidelijk afgeschaft. Zo hopen bonden en werkgevers dat de komende jaren meer jongeren in ziekenhuizen gaan werken. Dat is nodig om de personeelstekorten in de komende jaren op te vangen. In Spanje zijn nog nooit zoveel werklozen geweest. De werkloosheid kwam in het eerste kwartaal uit op ruim 21 procent. Dat zijn bijna 5 miljoen mensen. Correspondent Rob Hardberg. Het drama van de werkloosheid raakt vooral immigranten en jongeren. Onder die laatste groep lukt het bijna de helft niet om aan de slag te komen. Volgens de overheid vertellen de cijfers ook een ander probleem. Veel Spanjaarden die zeggen zonder werk te zitten klussen er in werkelijkheid zwart bij. Vandaag presenteert de regering daarom plannen om fraude tegen te gaan... en meer belasting te innen. Volgens economen duurt het nog zeker tien jaar... voordat het werkloosheidscijfer in Spanje weer terug is... op het niveau van voor de crisis. Het weer wisselend bewolkt met zonnige perioden. Vanmiddag in het zuiden wat buien. Het wordt 17 graden op de wadden. En maximaal 22 in het binnenland. Morgen, koninginnedag veel zon. Alleen later op de dag in het uiterste zuiden kans op een bui. NOS Radio 1. The Royal Wedding. Het huwelijk van prins William en Kate Middleton. Lucella Carasso. Ze rijden op dit moment in een open koets door Londen. Verslaggever Karin Alberts. Karin, kan je een glimp van ze opvangen? Ja, maar dan moet ik zeggen... dat is dan wel dankzij een van die twee grote schermen... die Londen heeft opgesteld... Op zover square sta ik. Ik heb een hele tijd op de mol gestaan, maar kwam daar tot de conclusie dat ik vooral tegen de achterhoofden van een heleboel mensen moest kijken. En toen heb ik me maar verplaatst, zodat ik in elk geval via de televisieschermen de ceremonie zo'n beetje kon volgen. Ook daar is het hartstikke druk, hoor, zo druk zelfs. Dat de politie op een gegeven moment besloot om het plein helemaal te blokkeren, zodat niemand mocht er meer bij. Uh, maar goed, degene die er stonden, nou die die hadden echt een prachtig gezicht op de ceremonie net. Kom ik kan een commentaar leveren Want de jurk, die werd mooi gevonden door de mensen om mij heen. En op dit moment is iedereen te kijken en net zelfs even terug te zwaaien naar het koninklijke koppel daar in die open koets. Mathijs van der Wiel, Hyde Park, Mathijs. Jullie stellen Hyde Park, wat ongelooflijk hard uit bij zien van diezelfde beelden op die hele grote schermen hier in het park. En uh, het was indrukwekkend om te zien hoe die mensen hier die dienst meebeleefden. Mensen die echt letterlijk woord voor woord de gebeten stonden mee te lezen in de programmaboekjes. Met de ene kant het boekje, de andere kant het vlaggetje. Mensen die luidkeels meezongen tijdens kerk, waarvan sommigen blijkt dat iedereen ze kent. Echt heel hard aan het meezingen waren, alsof uh, als Engeland... De Wereldcup had uh, gewonnen, zei ik tegen iemand die zei, ja die zullen we nooit meer winnen. Maar nu hebben we tenminste iets anders uh, om te vieren. Een hele grote menigte hier die elke keer ging staan als er gezongen werd. En nu ook staat te klappen, uh, kijkend naar de beelden van die koets. Dit zijn ook uh, de confetti hier aangezet in het park. Net voor het einde van de dienst zag je trouwens heel veel mensen opstaan en richting het paleis lopen. Dat zijn mensen die uh, uh, op hoop van zegen daar naartoe gaan om te kijken of ze live misschien de kus op de balkon kunnen zien. Ik geef ze weinig kans, maar een aantal mensen hebben dus het uh, park uh, verlaten. Tijdens die dienst ben ik dwars door Londen gegaan. Ik was eerst bij een straatfeest uh, eerder uh, vandaag. Waar mensen in de rij stonden om naar binnen te gaan en waar ze uiteindelijk niks zouden zien, toen ben ik ook maar weggegaan. En toen heb ik gezien dat ondertussen toch niet het leven helemaal stil lag in Londen. Uh, er waren gewoon heel veel auto's op straat zoals altijd. In de metro was het niet uitgestorven. Ook genoeg mensen die het niks interesseert. Het was echt niet zo dat de stad helemaal leeg was en dat iedereen voor de televisie zit. Maar hier in het park is de sfeer echt ongelooflijk. Het wordt heel hard meegejuicht bij de beelden. ...van de twee in de koets. Juichen en zwaaien. En niet alleen in Engeland, want het zijn natuurlijk ook de prins en prinses... ...van bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, Canada, Tuvalu en ook Australië. In Sydney, Robert Portier. Robert, wordt er bij jou in Sydney ook gejuicht? Ja, er, er is in ieder geval heel hard gejuicht. Maar uh, het heeft wel even geduurd, want het regent hier kei en keihard. Dus die grote schermen die hier zijn neergezet op Circle Key, waar ik sta. Uh, waren een nou, paar minuten voor het huwelijk nog helemaal verlaten. omdat iedereen aan het schuilen was. Maar op het moment dat het huwelijk begon, dat de plechtigheden begonnen. druppelde iedereen naar buiten, kwam rond het scherm staan. en wonden boven wonden uh, hield het ook op met regenen. Dus uh, iedereen kon het rustig bekijken. Veel lachende gezichten, met name van uh, de vrouwen, veel gelukzalige glimlachjes. En uh, ook hier werd de jurk uh, bijzonder mooi gevonden. De sleep had dan wel wat langer gemogen. Maar uh, alles bij elkaar was iedereen uh, erg blij uh, met wat er gebeurde. Er staan hier wel heel veel Britten, want die wonen natuurlijk veel in uh, Australië. Die kwamen getooid met uh, allerlei vlaggen en met uh, hoeden en petten kwamen ze naar uh, dit scherm toe. De Australiërs, dat zijn toch vooral mensen die in de binnenstad werken en die na het werk hier gaan blijven vlakken. Die staan meer in kantoorkleding erbij, staan er van een afstandje te bekijken, maar ook daar zie ik uh, heel veel mensen die toch eigenlijk heel blij zijn met dit positieve nieuws. Want, zeggen zij, het zijn ook onze prins en prinses en uh, dat is dan ook de reden dat we per se dit huwelijk willen bekijken. En de prins en prinses rijden af op Buckingham Palace. Arjen van der Horst. Geflankeerd door de Household Cavalry die hen begeleiden natuurlijk. Gaan ze nu richting Buckingham Palace inderdaad. In de open koets. En naar achter zien we ook de koets. Ook open met Prins Harry en een bruidsmeisje en een jonker. Het is een prachtig beeld. De household cavalry afwisselend in het rode tuniek met de glimmende helmen. En andere leden in de donkere pakken. Er zijn 1500 militairen vandaag ingezet. Die langs de route staan en natuurlijk ook onderdeel uitmaken van de cavalerie. Een grappig verhaal daarover is dat de mannen die je in strak gelikt al hier langs de route ziet staan... met die prachtige mutsen van berenvacht gemaakt... Dat die ook instructies hebben gekregen hoe ze eervol moeten omvallen. Ze mogen dus niet achterover vallen. Ook niet zomaar in elkaar zekken. Als ze omvallen, bijvoorbeeld omdat ze door de hitte bevangen zijn. Dan kaasrecht voorover in het gelicht. En dan breek je desnoods wat tanden. Maar dan doe je het in ieder geval met eer. En ze rijden nu over de mol. Dat is die lange streep. Die prachtige brede weg van Buckingham Palace richting Trafalgar Square. Ongeveer bijna een kilometer lang. En daarover zullen we de vijf koetsen zien waarin het koninklijk vervolg zit. De... En, en je hebt het over de cavalerie, uh, Hieke Jippes. Ze hebben geoefend met, met flauwvallen, eervol omvallen, dat, uh, hoe ze dat moeten doen. Maar die pakken, dat is ook nog wel een verhaal, hè? Uh, ja, die pakken zijn zeker wat. Want die, die dikke uh, uh, rode jassen die die guards aan hebben... die uh, bestaan uit elf lagen materiaal, heb ik mij laten vertellen. En dat is zowel bedoeld om bij heel warm weer de zweetplekken niet uh, te laten zien... Maar daar ook, heb je elf lagen voor nodig. Uh, daar heb je elf lagen voor nodig. Maar ook als je heel erg lang moet staan... En je valt dus niet flauw. Dan als je flauw valt, faint with dignity. val flauw met, waardig, met waardigheid. Maar um, soms moet je ook wel eens plassen. En uh, je kunt natuurlijk niet zeggen, ik moet even weg. Dus je moet blijven staan. En dan kun je eventueel door die lagen heen doen... wat je dan in vredesnaam maar moet doen. En dan hebben ze um, uitgerekend dat bij elf lagen je daar niks van ziet. Kennelijk met die donkere broeken. Het motto is, uh, denk aan Engeland en verlaat je post niet. Ja, en de drill sergeant die we in aanloop naar natuurlijk hadden gezien, die had ook gezegd, you can expect a few puddles. Dus er wordt misschien geplast. En je ziet een klein plasje onder bij de voeten. Ze komen nu aan bij het Victoria Memorial. Dat pal voor Buckingham Palace staat. Waar de koningin uh, een receptie zal. Organiseren voor de leden van de Europese Vorstenhuizen en andere Vorstenhuizen uit de wereld. Dus de groep van 1900 gasten die we zagen in de Westminster Abbey, die wordt verkleind naar 650. En later gaat er natuurlijk nog een diner plaatsvinden, georganiseerd door kroonprins Charles. En dan wordt de groep alweer wat kleiner, 300. Dan is het echt voor de intime. Hikie Jeppes, wie betaalt dit allemaal? Uh, nou, in deze tijden van economische benauwenis, bezuinigingen zoals ze sinds de jaren 20 niet meer zijn uh, uh, voorgekomen... Uh, heeft het paleis heel goed begrepen dat het voor de PR niet goed zou zijn als uh, uh, de, de, de belastingbetaler dit moest betalen. De Middleton's dragen ongeveer een ton bij, die hebben onder andere de bruidsjurk en de honeymoon uh, betaald... Uh, de koningin uh, betaalt nu zodanig de receptie met, uh, met hapjes en stelt Buckingham Palace ter beschikking. En Prins Charles betaalt het feest van vanavond. Waar de belastingbetaler voor betaald is, zijn de kosten van uh, de beveiliging. En die zijn natuurlijk niet uh, gering, miljoenen. Maar hoeveel precies weten we niet. Terwijl Arjen het nu in Londen tot op heden allemaal goed verloopt. Het, het, het is een echte militaire operatie. Ja, dat kan ook niet anders. Er is ontzettend veel geoefend de afgelopen maanden. We zagen het dinsdagochtend in alle vroegte nog... toen alle regimenten werden opgetrommeld... om voor het laatst een grote generale repetitie op de Mol te houden... en voor Westminster Abbey. Uh, dat is vlekkeloos verlopen vandaag. Uh, ook het weer zit mee. Tot nu toe nog geen druppel regen uh, gevallen... terwijl ja, de lucht toch wel een beetje dreigend begint te worden. Maar... Uh, Prins William en Prinses Catherine zijn inmiddels binnen in Buckingham Palace. We zullen ze even niet zien. Straks zullen we natuurlijk ook de andere leden van de koninklijke familie... en de leden van de buitenlandse vorstenhuizen uh, zien arriveren. Dat gaat nu de komende... Het komende half uur gebeuren. Dan verdwijnen ze even uit zicht. En dan om 25 minuten over twee stipt zal de koningin de bruid, de samen op het balkon eh, verschijnen. Het balkon waar we net Prins William en Catherine onder eh, zagen rijden. En dan zien we natuurlijk ook de kus. Het enige waar we, wat we nog niet gezien hebben, waar iedereen op wacht natuurlijk. Als die kus heeft plaatsgevonden, dan vindt er een flypast eh, pa, eh, plaats van de Royal Air. Force en met oude toestellen, oude Spitfires en ook wat moderne tornado's. Een prachtig gezicht gaat dat zijn. Maar dat zien we pas om half drie. Wij zitten hier even naar de gezichten te kijken van William en Kate. Uh, Hieke? Ze komen aan onder het balkon en William nauwelijks zichtbaar blies echt zo uit van poeh, dat hebben we dat gehad. Dat hebben we in ieder geval gehad. En je, je ziet ze af en toe even iets tegen elkaar zeggen. Dat zag je ook toen ze Westminster Abbey uitkwamen en, en toen zij natuurlijk met haar jurk naast hem kwam staan uh, in Westminster Abbey. Iedereen zit natuurlijk te kijken, wat zeggen ze tegen elkaar? En ik kan je nu al vertellen dat we dat morgen allemaal kunnen lezen in de tabloids, want... Die hebben speciaal liplezers in dienst... die soms conflicterend, maar toch uh, meestal uh, redelijk langs dezelfde lijnen... ons precies kunnen vertellen wat ze dan tegen elkaar zijn. Dus die zitten nu allemaal te kijken en, en mee te schrijven wat ze zeggen... en de beelden nog een keer terug te spoelen. Ja. Uh, ze, ze gaan nu naar binnen. Uh, Jessica Koers van Veilinghuis Christi is hier. Die weet alles van de juwelen. Uh, Jessica... Zij heeft een trouwring, ja, hij inderdaad. niet. Zij gaat met haar trouwring nu Buckingham Palace naar binnen. Ja. Weet je al iets over die ring? Nou, ze hebben alle twee een trouwring. Alleen hij draagt hem niet. Hij heeft besloten om deze niet te dragen. De trouwringen zijn gemaakt van Welsh gold. Dat is een klein klompje uh, goud... Uh, van een mijn uit Wales die niet meer, waar geen goud meer uitkomt. Dat is heel bijzonder goud. Daar zijn de ringen van gemaakt. En zij draagt natuurlijk ook de verlovingsring... Uh, die van Lady Di is geweest. Deze ring is gekocht bij Gerard. Dat is tot vier jaar geleden de hofjuwelier geweest. Queen Victoria heeft dat mandaat gegeven. Ze zijn niet meer de hofjuwelier... Uh, de koningin heeft gekozen voor een uh, juwelier uit Kent nu, meneer Collins. Want het hofjuwelierschap wordt gegeven aan een persoon en niet aan een bedrijf. En ze waren kennelijk niet meer tevreden over de diensten van Gerrards, die eeuwenlang uh, tiara's hebben geleverd aan het Koningshuis, maar ook aan de Hoge Adel. En de ring van Lady Di uh, was, uh, is uh, een, een uh, stylonsafier van 8 karaat, met daaromheen 14 briljant geslepen diamanten. Hij is gezet in wit goud. En deze ring is eigenlijk nooit speciaal voor Diana gemaakt. Zij mocht hem uitzoeken uit uh, zes ringen. Uh, die zijn naar haar toegebracht. En zij wilde graag een ring met saffier, omdat dat deed denken aan de verlovingsring van haar moeder weer. Maar het was in die tijd wel een beetje raar dat het niet een ring was die speciaal voor haar gemaakt is. maar die gewoon in de winkel te koop was. Hij is in de tijd uh, kostte deze ring 28,500 pond. En na het overlijden van Lady Diana in 1997 is de ring naar prins Harry in eerste instantie gegaan. Prince William heeft toen haar horloge uitgezocht. Inmiddels is de ring toch naar William gegaan uh, omdat hij hem aan zijn bruid wilde geven. En inmiddels is de ring ook vanwege de historische waarde getaxeerd op een 250.000 pond. En uh, dat prins William zelf geen ring uh, draagt, Hieke, is bekend waarom hij dat niet doet? Nee, dat is niet bekend, maar misschien, is het, uh, uh, misschien vind je het als man wel niet prettig om uh, een ring te dragen. Ik bedoel, hij bovendien in zijn werk, uh, denk ik dat hij zijn handen letterlijk uh, uh, vrij wil hebben... En zoals je net al zei, eh, iedereen weet nu toch dat hij iedereen, getrouwd is. Ja, precies. Iedereen <laughs> weet dat hij getrouwd is. Dus in die zin heeft hij hem niet nodig om loslopende dames... die misschien denken dat zij nog aan de beurt kunnen komen... Eh, te, te laten weten dat hij al bezet is. Nou, Hand en Bree is hier ook historicus. Uh, Han, hij is nu getrouwd. Zijn er eigenlijk nog veel loslopende... Buiten, koninklijke buiten in Europa. Jawel, je hebt in Zweden nog een, een, een prins uh, die, die nog moet trouwen en een prinses die ook nog moet trouwen. Die zijn de broer wel. en zus van Victoria? Victoria, ja. En uh, verder is het allemaal inmiddels wel zo'n een beetje getrouwd. We wachten natuurlijk nog op het huwelijk van uh, Monaco. Uh, die hier trouwens uh, ook, ook waren. Dat is begin, uh, begin juli, dus dat wordt het volgende event. Ja, en is het op, opvallend dat ze hier zijn of is, is dat gebruikelijk? Nou ja, dat is een van de uh, opties. Het is, het is een beetje een, een operette monarchie. Dus de staat, uh, Monaco staat niet zo heel hoog aangeschreven. Maar um, ja, hij doet wel uh, gewoon mee. Ja. En uh, we hadden het eerder al over de spagaat waar het Koninklijk Huis in zit uh, qua religie, multiculturaliteit. Um, wat je ook ziet vandaag... Kate Middleton is natuurlijk vanuit een uh, volksfamilie, gewone familie. Een meisje van het volk, zegt ze dan uh, in Groot-Brittannië. Um, hoe vindt u, als u naar de dag kijkt... hoe ze de middenweg bewandelen tussen... Nou ja, het koninklijke en het uh, ook van het volk zijn. Ja, nou, we hadden het net natuurlijk al over de, de, de juwelen die ze hebben laten maken. Uh, het, het is voortdurend uh, zoeken naar gewoon ongewoon... en, en daar een uh, balans in zien te vinden. Ook uh, dat ze nadrukkelijk laten weten... dat ze eigenlijk liever heel bescheiden, heel klein hadden getrouwd. Dat gebeurt bij alle huwelijken. Bij alle koninklijke huwelijken de laatste 50 jaar wordt dat gezegd. Van Eigenlijk zijn we heel gewoon, maar... Uh, omdat we bij het Instituut Monarchie horen, moet het groot en moet het. Uh, dus, dus daar zit het. Uh, daar, daar, daar wringt het uh, voortdurend. Uh, en, en het feit, het is natuurlijk toch een gevaar als je uh, gewone meisjes of, of gewone jongens, zou ik maar zeggen, opneemt. Uh, binnen de koninklijke familie, dat het dan te gewoon wordt. Dat als, als de girl next door, al prinses kan zijn... wat is dan nog de magie van de monarchie? Ja, maar we hebben ook wel gezien dat uh, de niet-gewone mensen... niet gewoon uit het volk er ook een behoorlijke puinhoop van kunnen maken. Dus of je daar dan zoveel aan hebt? Nee, dat is waar, maar, de, maar daar, daar kleeft dan nog in ieder geval de traditie aan. Ja. En, uh... Dat is dan in ieder geval adel die er een puinhoop van maakt? Ja. En dan doen ze het ook zelf. Ja. <laughs> nou, wat, u, u zegt het al, um, het moest allemaal iets bescheidener. Nou, wat in ieder geval bescheiden was vandaag bescheidener dan die van prinses Diana. Dat was de sleep van de jurk. Geen 8 meter, maar 2,70 meter zeventig. Natuurlijk een onderwerp wat zeer veel wordt besproken overal. De dus vraag is, wat vinden de Engelsen ervan langs de route? Karen Alberts, peilde die meningen op Trafalgar Square? Terwijl de helikopters onafgebroken hun rondjes vliegen boven het publiek in Londen... gingen net op Trafalgar Square duizenden vlaggetjes de lucht in. Mensen zwaaiden Kate toe toen zij voor de eerste keer in beeld kwam. Want hier is zo'n heel groot scherm opgebouwd, via welke de mensen die hier staan de ceremonie kunnen volgen. Een dame op leeftijd staat te kijken van afstand. Moet op haar tenen staan om het scherm goed te kunnen zien. Maar ze is erg te spreken over de jurk. It's absolutely beautiful. Yes, yes. She looks very sophisticated. The dress is very simple. And I think uh, just the sort of dress I thought she might have chosen. Hij is erg mooi, erg sophisticated. Uh, past helemaal bij Kate. It's a historic occasion, and I'm happy to be here. So, and what do you think of the dress? Yeah, it's all right. Um, it's unique, and um, it, it works well for Kate. And you, ma'am? Yes, it's a beautiful dress. It was um quite a surprise. I didn't expect it to be like that. What did you expect? I thought I think I thought it'd be a bit more elaborate than that. Een bit more intricate. It was very nice. Very suitable. Very appropriate. Yes, it's lovely. Thank you. Moeder en zoon die aan het kijken zijn. Een historische gebeurtenis, zegt uh, de jongen. En uh, ze vinden de jurk allebei mooi. Uh, moeder was wat verbaasd, want uh, ze had eigenlijk gedacht dat het een wat rijkere jurk zou zijn, qua uitstraling, qua uh, bewerkt zijn. Maar eigenlijk is hij ontzettend mooi, zegt ze. I think it's wonderful. We've come from Canada to see it. So it's great. Especially from Canada to be here well, my for my wedding. My son lives here, so we've been here for a month, but we wanted to stay for the wedding. <laughs> een echtpaar uit Canada ze komen speciaal over. Ze zijn nu al een maand bij hun zoon die hier woont, maar dit wilden ze meemaken. En Matthijs van der Wiel hoorde enthousiaste reacties tijdens de dienst in Hyde Park. She looks stunning, very elegant. beautiful, classic beauty. Prachtig. Prachtig. Klassieke schoonheid. And the room behind it. An English spell. By the Wat voor liedest dit? It's an English hymn called Jerusalem. En iedereen kent dat. Uh, so yeah, everybody knows it. Yeah, it's a big sports anthem as well. It's sung in the uh, cricket. That's the why. That's the reason. Yeah, yeah, Not from church, definitely. Hoe vindt u de dienst? Hoe vindt u de plechtigheid? Bij Peter Paul. En juichen voor een kerklied. Het was gewoon was een song, liedje en ik was gewoon overweldigd hoe mooi het was aan het einde. Oh, u klinkt niet Brits. Je bent Amerikaan, yeah. niet? Yes. <laughs> drie wat oudere dames uit de Verenigde Staten. Ze hebben alle drie een witte broek aan met kleine Union Jacks erop en alle drie een bruidssluier op het hoofd. Ik vind Kate er mooier uitzien, hoor. Oh yes, she is. Yes, she is. There's no question. <laughs> Tijdens de gebeden lijkt de aandacht soms een beetje te verslappen. Als er gezongen wordt, dan gaat iedereen staan, meezingen en wapperen met die vlaggetjes. Alsof Engeland de wereldcup had gewonnen. It's great. England win the World Cup, though. We can actually get this. Sun celebrate. Die wereldcup dat gaat niet lukken. Dan heb je tenminste iets anders om te vieren. Ja, feest dus in Londen. Hieke, wat uh, betekent dit huwelijk voor de economie van Groot-Brittannië? Zijn daar al berekeningen over gemaakt? Dat hangt er ontzettend vanaf uh, uh, vanuit welk standpunt je redeneert. Uh, het Britse bedrijfsleven is helemaal niet blij. Want uh, omdat dit tot een nationale feestdag is verklaard... en dus uh, alles en iedereen thuis blijft en uh, een heleboel uh, winkels ook dicht zijn... Er wordt uh, niet gewerkt? Er wordt niet gewerkt... Uh, is dat een enorm uh, verlies aan inkomsten. En dit past bovendien deze dag in een serie vrije dagen. Want het is hiermee niet afgelopen. Maandag uh, wordt er gecompenseerd voor 1 mei... wat traditioneel een bankholiday is. Dus dan is alles ook weer dicht. Dus er zijn een heleboel mensen, ook mensen die het huwelijk wilden ontvluchten... die tien dagen geleden voor Pasen al uh, vakantie hebben genomen. En die uh, zijn weg. Dus, uh, maar aan de andere kant kun je ook zeggen... dat dit natuurlijk, uh, het brengt extra, ik geloof dat het iets van 650.000 extra toeristen... naar Londen uh, brengt, waar er dagelijks toch al een half miljoen rondlopen. Dus de toeristenindustrie is heel blij... en hoopt ook dat al die mensen veel geld uitgeven. Alle hotels hebben natuurlijk hun prijzen tot waanzinnige hoogte ja. uh, opgeschort. Dus het hangt er een beetje vanaf uit welk standpunt uh, je dat bekijkt. En is het belangrijk voor de uitstraling van de Engeland... Land? Nou, dit is uh, het gedroomde visitekaartje natuurlijk. En dat is ook waarom die Britten zo ontzettend enthousiast zijn. Omdat het een beetje reflecteert uh, Groot-Brittannië in al zijn glorie... Maar in werkelijkheid is het op dit moment met die glorie... helemaal niet zo ontzettend goed gesteld. Het, heeft het, uh, grootste, het land heeft het grootste begrotingstekort van uh, de westelijke wereld. Het, uh, er zijn bezuinigingen uh, die zo strikt zijn... zoals ze tot, tot de jaren, uh, vanaf de jaren twintig niet meer zijn uh, voorgekomen. Iedereen voelt zich somber, banenverlies... niet een nieuwe baan kunnen krijgen, niet kunnen verhuizen... Uh, zich niets kunnen permitteren, uh, levensmiddelen duurder, brandstof duurde, Dus iedereen voelt zich... Uh Miserabel. En in die zin is dit natuurlijk, een, ook politiek gezien komt dit voor de regering Cameron prachtig uit, dat dit nu eventjes iedereen uh, het, het zogeheten feel-good gevoel ja, heeft. Ja, het wereldkampioenschap gevoel wat net al werd beschreven door Absoluut. Uh, Matthijs. Absoluut. En, en dan tegen, ook tegen de achtergrond van natuurlijk de achterliggende misère. En ik denk dat daarom 2 miljard mensen uh, via de televisie naar dit kijken. He, iedereen wil wel eens even af van vreselijke aardbevingen in Japan en de Arabische landen. Ja, Arjen, dat is ook de sfeer die jij merkt natuurlijk in Londen. Ja. Aanhankend op wat Hieke zei, een prachtige kop in een van de kranten de afgelopen weken. The world is going to hell. Thank God we have a wedding. En dat is wel een beetje het gevoel natuurlijk. Hè? Een positieve noot in moeilijke tijden. Niet natuurlijk alleen in Groot-Brittannië zoals Hieke ze juist beschreef. Want dat was ook een verwijzing wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten. Want dit is Groot-Brittannië op zijn best. We kijken nu weer naar de household cavalry. Die net stond opgesteld met regimenten van de Irish and Welsh Guards. Bij Buckingham Palace toen ook leden van de Europese en andere buitenlandse vorstenhuizen arriveerden. Die vertrekken nu weer langzaam. En ik zit eigenlijk te wachten op het moment... zoals we dat ook bij Prinses Diana en Charles hebben gezien... dat uh, het publiek... Uh, is toegestaan om de mall op te komen. En dan zich kunnen verzamelen rond het Victoria Memorial... om dan straks uh, de, uh, het, het nieuwe stel toe te juichen... als ze straks op het balkon zullen verschijnen. Maar dat zal waarschijnlijk nog even duren... want de militaire bands en de regimenten... die maken nu uh, uh, een weg naar uh, de mall. Ze verlaten Buckingham Palace... En ik denk dat dat moment uh, dat dat zover zal zijn als dit uh, achter de rug is. Ja. Maar dat zal nog even duren, want ze zijn al mas uitgerukt vandaag. De leden van de strijdkrachten. Hans van Bree. Ja, ik heb uh, twee dingen nog over uh, wat uh, ik hier net zei. Um, je zou het kunnen vergelijken met het huwelijk van Juliana en Bernhard in de jaren 30. Dat was ook zo'n lichtpuntje in een donkere tijd. Maar tegelijkertijd vraag ik mij ook af, als het geen crisis zou zijn... Ik denk dat er dan nog 2 miljard mensen zouden kijken. Ja, um, dat weet ik niet. Bij het huwelijk van uh, Charles en Diana was ook in crisistijd. Toen ja. hadden we net die grote opstanden in de steden gehad tegen uh, van alles en nog wat, en ook te tegen economische uh, tegenspoed. Toen keken er, uh, ik geloof. Um, uh, 750.000 mensen of zoiets. Ik ben, ik, ik heb geen idee. Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit... dat dit soort beelden toegan veel toegankelijker ja. zijn. dat iedereen ze op alles kan bekijken. En Want wereldwijd... Bij de begrafenis van Diana is ook massaal gekeken. Wereldwijd natuurlijk. En, en wereldwijd ook... zijn er ook meer televisies dan 30 Precies, jaar geleden natuurlijk dat, ja. over de hele wereld. En we hadden het eerder al over hoe vind je een goede weg tussen gewoon en ongewoon. Ook in, in deze tijden van crisis die jij net beschrijft, uh, Hieken. Economische crisis... Um, hoe zit dat met de cadeaulijst voor het stel? Hebben ze daar rekening mee gehouden? Nou, ze hebben ook um, in de eerste plaats, denk ik, als je al... Uh, acht jaar min of meer samenwoont... dan heb je al een heleboel. Je kunt natuurlijk mo moeilijk zeggen in dit geval... we willen het liefste geld. De, maar in, <laughs> feite, in feite zeggen ze dat wel. Want ze hebben gezegd we willen het liefste geld... maar dan voor 26 liefdadige doelen... die wij aanwijzen. 26? 26. En wat want, zit daartussen? Uh, daar zit van alles er nog wat tussen. Daar zit, uh, ik heb mijn lijstje hier nu even niet bij... maar daar, zit, uh, daar zitten bij liefdadige doelen... die te maken hebben met ouderen, met sport... met help voor gewoon voor gewonde militairen natuurlijk. Teruggekeerd uit Irak en, en uh, Afghanistan. Daar zit iets in met kinderen. Daar zit iets in met uh, uh, daklozen. Uh, Centerpoint, waar uh, William Beschermheer van is geworden... in navolging van zijn moeder. Die Harry en hem uh, vroeger al meenam om, om, hem te om hen te laten zien... dat huis niet iedereen in een paleis woonde. Maar het ook wel moeilijker uh, uh, kon hebben. En daar zitten een paar... Uh, liefdadige instellingen over zee in. Van gemene bestlanden waar de koningin nog steeds staatshoofd is. Dus ik geloof... Uh, in Australië de Flying Doctors. En in Canada ook iets van de reddingsbrigade of de kustwacht. Zo. Ja. En, het, uh, en het aids uh, gebeuren. Want Diana heeft ze ook heel erg sterk gemaakt voor aids patiënten. Het zou heel goed kunnen dat dat er ja. ook bij zit. Maar dat is mij uh, even dan even ontschoten. Maar ze hebben daarnaast. En dan ben je pas echt bijzonder als je op die lijst staat. Ze hebben natuurlijk ook een privé gastenlijst. En voor hun echte intieme vrienden. Die wanhopig zijn van wat moeten ze geven. Dat zijn die 300 mensen die vanavond komen precies nou die hebben voor uh, naar ik heb begrepen voor een gedeelte heeft iedereen naar Kate's smaak gekeken en heeft gezegd ze wil gewoon en simpel dus creuset en uh, een, een keurig wit servies, zal ik maar uh, zeggen um, en voor een gedeelte hebben die mensen wanhopig uh, een, speciale, een speciale service opgebeld die daarvoor is. Wat geef ik aan mijn chique uh, vrienden die gaan trouwen. En de suggesties die daar onder andere door gasten zijn gegeven was onder andere een hog roast. Dus een varkentje aan het spit voor achter in de tuin. Um, mm -hmm. dat, dat heeft die speciale <laughs> service gezegd dat ze dat maar ontraden hebben. Dat als het aan hen wordt gevraagd, dat ze dan zeggen: plant maar ergens een boom. Een boom voor ze. Ja, en ik begreep dat ze van de fietsende burgemeester van Londen ook nog een persoonlijk cadeau krijgen. Ja, die is ook niet wars van zelfpubliciteit. En die heeft net een fietsenschema uh, geïntroduceerd. Dus van hem krijgt het echt een tandem. Een tandem, maar daar hoeven ze vandaag niet op te fietsen. God mag weten wat ze straks doen als ze even tussen de lunch en uh, het feest van vanavond naar Clarence House gaat. Lijkt me niet. Nee. En uh, zo meteen de receptie. Uh, ook daar ontzettend veel details over bekendgemaakt. Dat is het moment waarop ze de bruidstaarten zullen eten. Dat is het moment waarop ze de bruidstaart zullen eten. En naar Engelse traditie ook uh, uiteindelijk zullen... Uh, nou nee, dat zal denk ik mogelijk vanavond wel zijn. En het, en het dan ook zullen uitdelen. Want de bedoeling is dat iedereen een klein stukje van de bruidstaart mee naar huis krijgt. Of later krijgt na, nagestuurd. Daarom zijn ze ook altijd zo in glazuur uh, verpakt. Uh, maar goed, twee soorten bruidstaarten. één met een heleboel verdiepingen. Uh, een, een traditionele fruitcake... Uh, en de andere, de echt een kindercake voor prins William... die die vroeger thuis al had. Die is gemaakt met zo'n aangestampte biscuitbodem. McVitties biscuit. Met daar een heleboel chocola op. Echt iets waar je zo'n klein jongetje met zijn gezicht vol chocola uh, uh, mee ziet. Die uh, is ook besteld. En die, wordt, uh, die is door, door de kok van McFitties, die hem gemaakt heeft... ongeveer met zijn leven bewaakt. Die heeft ernaast Ach, geslapen. Die heeft ernaast geslapen vannacht. Een aantal nachten. Een aantal nachten. Ja, en, en dus niet de broer van Kate Middleton die uh, aan het bakken is geslagen. Want die heeft toch ook iets met cakes? De familie Middleton heeft heel duidelijk te verstaan gekregen door het paleis. dat ze geen commerciële munt mogen slaan uit dit gebeuren. Het is dus geen Middleton cakejes. Goed, we hebben contact met Mariette van Wijk. Zij is een Nederlandse. En 30 jaar geleden was zij bij het huwelijk van prinses Diana en prins Charles. En vandaag opnieuw in Londen bij dit koninklijk huwelijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar heeft u gestaan? Uh, vanmorgen heb ik gestaan langs de route waar uh, alle bruidsgasten voorbij kwamen. En ook uh, onder, uh, de aanstaande koningin. En stond u vooraan? Uh, nee, dat helaas niet. Oh. <laughs> en het zicht werd ook goed vertroebeld Door alle vlaggetjes Union Jack. Maar uh, desalniettemin was het enorm feestelijk, heel uitbundig en geweldig leuk om mee te maken. Maar u heeft dus niks gezien. Uh, nee, we zijn later teruggegaan naar de televisie om daar uh, te kijken wat we hadden moeten zien uh, in real life. Oh, ja. of... En, en uh, bent u uit Nederland gekomen om daar naartoe te gaan? Ja, inderdaad. We zijn overgekomen voor een paar dagen om dit te zien. En dat is inderdaad omdat we 30 jaar geleden dat uh, huwelijk tussen Charles en Diana ook hebben gezien. Het vriendinnetje waar ik toen mee was woont inmiddels in Londen. En uh, dit was de gelegenheid om elkaar weer te zien natuurlijk. Ja, en als u nou terugdenkt aan uh, 30 jaar geleden, wat zijn de verschillen met toen? Uh, wij vonden allebei dat het wat uitbundiger was 30 jaar geleden. Maar uh, we zijn nu ook 30 jaar ouder, dus misschien dat we het ons niet meer zo aantrekken. Maar uh, het leek allemaal uitbundiger en feestelijker uh, voorheen. Uh, en, en lag dat dan aan de mensen langs de route of aan, aan de plechtigheid? Uh, nee, ik denk uh, inderdaad aan het enthousiasme van de Engelsen. Want uh, wij waren ook in andere steden 30 jaar geleden en daar was het. Net zo feestelijk als in Londen toen de tijd. Ook ervoor en ook erna. En nu is het allemaal wat ma matter. Het is gewoon wat rustiger. Ja. Misschien hangt er toch een sluier overheen van uh, dat wat er allemaal gebeurd is. Ik weet het niet. Het is allemaal ja, iets minder uitbundig. En ik hoop van harte dat het niet ligt aan het feit dat ik 30 jaar ouder ben. Nee, dat hoop ik dan ook voor u. Waar, waar, waar, waar gaat u nu heen? Ja, we gaan nu de kust bekijken. Samen de... met mijn dochter ga ik uh, proberen de balkonscène nog uh, mee te pikken. En ik hoop dat ik die wel zie. Ja, ze staan flink hoog, heb ik gezien vanmorgen. Dus dat moet lukken. En hoe oud is uw dochter? Ah, wilt u er even aan de telefoon? Ja, leuk. Maar hoe oud nee, is ze? 16. 16. 16, oh. een beetje constant. Hier komt ze. Oké. Okay. <laughs> Hallo. Hallo. Ik had net je moeder aan de telefoon. Die vond het allemaal iets matter in ieder geval vergeleken met 30 jaar geleden. Dat kan jij natuurlijk niet uh, beoordelen. Maar hoe, hoe beleef jij deze dag? Nou, het is inderdaad wel waar. In sommige delen van Londen is het echt heel erg stil. Maar, um, ja, ik weet niet. Iedereen heeft er gewoon zin in. Je ziet ook wel vlaggetjes, mensen kleden zich in rood. Het is heel erg gezellig eigenlijk. Maar, ja, ik weet niet. Ik denk dat het vooral gewoon bij Buckingham Palace echt druk is. Momenteel. En heb je zelf iets speciaals aangetrokken of meegenomen voor vandaag? Nou, nee. Maar kijk, ik zit ook nog in de sfeer, Dus ik heb oranje nagellak en zo. Maar, oh, uh... <laughs> ja, dat... Uh... Dat valt natuurlijk niet goed op daar in Engeland. Nee, inderdaad. Nee, maar iedereen heeft rood aan zo ongeveer. Dus. Ja, en zo meteen op, op naar de kus en dan maar hopen dat jullie daar iets wel zien. Wel iets zien. Ja, inderdaad. Ja, het wordt wel heel moeilijk. Het staat er helemaal vol. Iedereen drinkt daar champagne en zo. En de raarste outfits komen langs. Maar ja, misschien, heel misschien zien we nog wel een klein beetje ervan. En, en heb je nog souvenirs gekocht? Souvenirs? Ja. Nou, ehm... Um... Een bruidsjurk natuurlijk, hè? Een bruidsjurk? Ja. Ja, nee, maar je kan nog heel veel souvenirs je kopen. Als je naar herit gaat, dan krijg je ook van die koekblikken met zo'n uh, Engelse vlag erop. En je hebt cupcakes. En het is oh, oh, veel te veel om te noemen, eigenlijk. Ja, nou goed. Uh, geniet ervan, Constance. Veel plezier nog vanmiddag. Ja, en ik hoop dat je iets ziet. Constance ja, en Mariette van Wijk dus naar Londen gegaan om het huwelijk bij te wonen. Arjen? Ja, we worden nog kostelijk vermaakt hier. Ook al zien we prins William en Catherine niet meer in ons zicht. Uh, we zien wel de verschillende regimenten voorbij marcheren. En achter in de mol, dus aan de andere kant van de mol, tegenover Buckingham Palace... zien we nu een rij vormen van de brede politie. Daarachter verzamelt zich het publiek. Die mag dus nu op de mol. De politie houdt ze nu nog tegen. Maar die gaat zich natuurlijk langzaam richting Buckingham Palace begeven. Dat betekent dat de mensen wat dichter bij het paleis kunnen komen. En die zullen daar... we zullen daar straks een enorme mensenmassa zien voor Buckingham Palace. Nu nog is het even leeg. Maar aan de achterkant zien we dat prachtige beeld van de mol. Dan zien we al de mensenmassa verzamelen. En langzaam komt die golf mensen Die is nu in beweging getreden. Geleid door de brede politie. Die we zien de vlaggen wapperen in de achtergrond. Eh, mensen die dus, dus eigenlijk het liefst zo snel mogelijk natuurlijk naar Buckingham Palace gaan. Maar dit gaat in een slakkengangetje. Maar straks om eh, een half uur, bijna 34 minuten precies zou ik willen zeggen. Dan zien we het paar op het balkon verschijnen. En dan staat deze mensen massa eh, pal voor het paleis. Han van Bree hier uh, te gast. Han, we hoorden net Marjette van Wijk en haar dochter Marjet van Wijk, die zei: uh, het is wat matter dan 30 jaar geleden. Ze hoopte niet dat het kwam dat zij wat ouder uh, is geworden. Hoe, hoe leeft u het? Kunt u. Ja, we zitten hier natuurlijk, maar kunt u een verschil ontwaren? Nee, er is, er is natuurlijk een logica. 30 jaar geleden was het sprookje nog veel meer in stand. Er is in, in, in 30 jaar heel veel afgebroken, wat dat betreft. De huwelijken die sprookjeshuwelijken waren, die het helemaal niet bleken te zijn. Dus. De, de, het sprookje van de monarchie is in de afgelopen 30 jaar natuurlijk... en niet alleen in Engeland, maar ook internationaal wel een beetje doorgeprikt. En tegelijkertijd legt dat een enorme druk op de schouders van uh, William en Kate... want die moeten slagen. In het belang van de monarchie, en in het belang van hun privéleven waarschijnlijk ook... maar vooral in het belang van de monarchie mag hun huwelijk niet mislukken. Want als dat mis zou gaan... Net als met zijn ouders. Dan is dat heel funest. De monarchie kan niet zo heel veel meer hebben, denk ik. Ondanks het feit dat er wellicht iets minder belangstelling voor is in Londen. Zijn er nog altijd genoeg mensen op de been. Ook rondom Karin Alberts. Karin. Wat kun je zeggen. Trafalco Square, daar ben ik nog steeds. Bij dat grote scherm. Nou, uiteindelijk, Nu is dat die de uitzending uh, afgelopen. Want uh, binnen in het paleis wordt de receptie gehouden. En dat gebeurt allemaal buiten uh, de blikken van het volk. Dus u heeft maar een trucje bedacht om de mensen wel vast te houden hier op het plein. Er is al in vooruitgesteld mensen straks plukkers. Op het balkon kunt u hier het beste zien vanaf het scherm. Er is zo'n uh, gastheer die de boel aan elkaar praat. Een bandje wat nu medley zingt. En, uh, dan mag het publiek telkens kiezen welke van de voorgespelde liedjes er uh, helemaal worden uitgevoerd. Dus alles om iedereen aan vast te houden. Nou, en als ik om me heen kijk, dan lukt dat ook aardig hoor. Een aantal mensen zijn al wel... Het is wel leger, iets leger dan daar straks. Uh, voor de massa uit, die thuis willen komen, ik weet het niet precies. Maar in elk geval... Het... Het staat nog behoorlijk vol en ik denk dat er heel veel mensen hier getuige gaan zijn zo meteen van de kus. Precies, die kus die is over een, uh, een half uur. Die kunt u ook horen op Radio 1. Um, wij gaan zo meteen uh, afsluiten tegen tweeën met deze uitzending. Hieke, um, laten we daarom eventjes vooruit kijken, Want uh, we hebben natuurlijk vannacht na het grote feest de huwelijksnacht. Waar gaan ze die doorbrengen, William en Kate? Die gaan ze doorbrengen in Clarence House. Dat is het, uh, Londense, het Londense huis van uh, prins Charles en uh, zijn vrouw... Camilla en Harry en William hebben daar allebei al sinds jaar en dag een appartement. Ja. En dan gaan ze morgen op huwelijksreis. Is al bekend waar ze naartoe gaan? Want ik heb er nee. allerlei dingen over gelezen. Maar... Oh, we hebben van alles en nog wat. Het kan uh, ook weer op gewet worden uh, natuurlijk. Uh, ja, natuurlijk. Kate is opgegooid uh, gedurende een paar jaar in Jordanië. Dus er waren hele pertinente geruchten dat ze al een tour geboekt zouden hebben in uh, Petra. Zou ik niet doen. Doen op dit moment met de onrust in het Midden-Oosten. Maar goed, ik ga er niet je over. Je weet nooit, als je de koning van Jordanië persoonlijk kent, dat er dan wat voor je geregeld kan worden. Maar uh, er is gewet op moestiek. waar er zijn, zijn uh, vrienden van de, van de Middletons die daar uh, iets in de melk te brokkelen hebben. Er is gewet op Neckar, het privé. Uh, ...eiland van uh, Richard Branson, de eigenaar van Virgin. Um, en er zijn een heleboel mensen die zeggen ze gaan ongetwijfeld naar Afrika... ...waar ze ook geweest zijn rond uh, de verloving en waar uh, William hele dierbare herinneringen aan heeft. Maar niemand weet het op dit moment. Ja. En als ze dan terugkomen, je vertelde eerder al ze gaan op een cottage, in een cottage wonen... Um, ik weet niet, werkt Kate eigenlijk? Moet ze nu stoppen met haar werk? Wat, wat, wat staat haar nu te wachten? Nee, Kate uh, uh, werkte uh, eigenlijk uit wanhoop voor het uh, internetbedrijf uh, van haar ouders in uh, feestartikelen. Omdat alles wat ze eigenlijk in het openbaar deed, werd haar onmogelijk gemaakt. Omdat ze voortdurend gevolgd werd door uh, de pers... Um, wat haar nu staat te wachten is dat ze heel langzaam gaat wennen... aan haar nieuwe rol. Ze zal een aantal beschermvrouwschappen uh, op zich nemen. En ja, echt een baan nemen kan ze natuurlijk niet. En ik denk ook dat ze die ambitie uh, niet moet hebben. Want alle aandacht moet uitgaan naar William. En ik denk dat zij als haar eerste taak ziet... Uh, en dat begrijp je ook van vrienden van hen... het steunen van William. Maar goed, ze hebben nog uh, twee jaar spijt... want zo lang is hij nog reddingshelikopterpiloot. We gaan uh, terug naar Londen. We hebben geen traan gezien. Prins Philip is wakker gebleven. Een, een prachtig feest en dat is het nog steeds, Arjen. Een zee van vlaggen zien we nu op Buckingham Palace afkomen. Een mensenmassa die nog steeds achter de bereden politie. Langzaam vooruitschijfeld. Er wordt woest gezwaaid met de Union Jacks, de Britse vlag. Hier en daar zien we ook een Schotse of een Welsh vlag. Maar over het algemeen zijn het allemaal Britse vlaggen. Die zullen weldra aankomen bij Buckingham Palace. En dan is het natuurlijk wachten op de kust, de balkonscène. Om precies 25 minuten over twee zal dat. Dat gebeuren. Dan verschijnt de familie, de queen en prins William en Catherine, prinses Catherine op het balkon voor de kus. En vijf minuten later zien we dan een flypass van de Royal Air Force. En dat zal het officiële einde worden van de dag. Natuurlijk zijn er daarna nog feesten en recepties. Maar dat gebeurt allemaal achter de gesloten muren van Buckingham Palace. En daarvan zullen wij dus niets meemaken. Arjen van der Horst was dat vanuit Londen. Die kust die laten we horen straks op Radio 1. Ik zei het al eerder. Uh, nu het officiële einde van deze uitzending. Uh, hartelijk dank aan onze gasten. Tweeënhalf uur waren ze bij ons. Hand en Bray, historicus. Uh, ja, van Bree, sorry. Historicus. Kenner uh, uh, van verschillende koningshuizen. Jessica Koers van Veilinghuis Christi heeft ons helemaal bijgepraat over de tiara's en alle juwelen die voorbij kwamen. Hieke Jip is natuurlijk onze correspondent Paulien Terehorst over de jurken. In ons avondjournaal om half vijf nog veel meer natuurlijk over het huwelijk... en eh, straks dus in de lopende programmering bij de Afro meer. Het was een mooie middag, prins William en prins Catherine. Even na twaalf uur vanmiddag klonk het zo. William Arthur Philip Louis. Wilt thou have this woman to thy wedded wife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 Gemiddeld 3,5% rente op ons Klimspaardeposito. Juist wie we willen, is kunnen. Kijk op Frieslandbank.nl. Dit is Radio 1.